met het NOS journaal. De Israëlische luchtmacht zegt dat het vanmiddag Hezbollah doelen in het zuiden van Libanon heeft aangevallen als reactie op het schieten vanuit dat land. Het Israëlische leger publiceerde beelden waarop de aanvallen te zien zouden zijn. Behalve vanuit de lucht is Hezbollah ook over land bestookt met artillerievuur, zegt het Israëlische leger. Terroristische infrastructuur en raketopslagplaatsen zouden daarbij het doelwit zijn geweest. Gisteren uit de Hezbollah leider Nazareth dreigende taal richting Israël en de VS. Maar hij zei ook dat de militante beweging... voorlopig niet alle middelen in de strijd zal gooien. Turkije heeft zijn ambassadeur in Israël teruggeroepen... vanwege de humanitaire crisis in Gaza. Volgens een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken... is dit een reactie op het feit dat Israël de oproepen... tot een staakt het vuren niet accepteert. Volgens NBC News hebben westerse functionarissen achter de schermen... met Oekraïne gepraat over een vredesoverleg met Rusland. Functionarissen uit de VS en Europa zouden bezorgd zijn... dat de strijd in een padstelling is beland. Oekraïne wil nog altijd geen concessies doen... en wil meer tijd en betere wapens op het slagveld. Maar bij de westerse functionarissen groeit het gevoel dat het te laat is... en dat het tijd is om een deal te sluiten. Op de A27 bij Sleeuwijk is vanochtend een touringcar op een pijlwagen van Rijkswaterstaat gebotst. De bus was onderweg van Parijs naar Amsterdam. Het ongeluk gebeurde op een deel van de snelweg waar werkzaamheden waren. Er zaten ongeveer 40 mensen in de touringcar, maar niemand raakte gewond. Tien wegwerkers waren even aan het pauzeren en bleven ook ongedeerd. Het weer bewolkt met vanuit het zuidwesten regen. Het is ongeveer 10 graden. Er staat een matige tot krachtige zuidenwind. Ook vanavond en vannacht af en toe een bui. Morgen opnieuw regen met aan zee kans op onweer. En dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate.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 Ja, het schaatsseizoen is uh, weer begonnen. Vorig uur hadden we Barbara Delor, oudste schaatser over de Elfstrande tocht. En uh, ja, toen bracht het uh, mij op het idee uh, om deze plaat ook weer eens uh, te draaien. Het gaat over skates. En dan uh, ditmaal de rollerskates, uh, Benno. Oh, de rollerskates. De rollerskates. Maar die gebruiken de schaatsers ook uh, natuurlijk. Ja, dus uh, ja. Bruno Mars, uh, Anderson Paak en uh, Silk Sonic... Een beetje de Motown-sound uh, zo aan het begin van het uh, tweede uur. En ook meteen een beetje de sound van onze eigen Ellen Clark. Ja, precies. Want dat herken je er ook in. Ja, lekker hoor. Zeker. Het tweede uur. Wat gaan we daar nu allemaal doen? We gaan uh, in dit uur natuurlijk naar Jan van der Leden... voor uh, de voetbalwedstrijd SW Zandvoort en Dem uit, uh, uit Beverwijk. En Jaap Koper heeft een, uh, nou, een minuut of vijf gesproken over de telefoon... met Dylan van Lierop. En Dylan van Lierop, dat is uh, een Zandvoorts... Dart Talent en die, uh, hij gaat ook vertellen hoeveel prijzen hij inmiddels gewonnen heeft. En, uh, dat gaat hartstikke goed. We hebben de evenementenagenda. Um, eens even kijken. Nou, en dan hebben we. Oh ja, en we gaan straks dus even praten over die nieuwe Beatles-single. Het is, uh, ja, de Rolling Stones had een heel album. En de Beatles dachten, nou kom, we hebben ook nog een cassettebandje liggen. En we Gooi hem erin. Gooi hem erin. No. En uh, nou, daar is een heel verhaal van. en uh, Ik vond daar, uh, nou ja, de, de, de meningen zijn ook erg vers, uh, verschillend erover. Dus daar gaan we het straks even over hebben. Zeker, mm. en dan gaan we uiteraard ook draaien, die uh, single. Ja, jij hebt hem, hè. Ja, ik uh, heb hem. Schat, nou, ja, nou we de mensen nog even in spanning, Benno. Uh, nou, en uh, we gaan eerst even een andere plaat uh, draaien. Ja. Zo dadelijk die van de Beatles en dan vertellen we ook even het verhaal erachter. Ja. Hoe kan er nou een nieuwe plaat van de Beatles uh, uit zijn? Nou, nou uh, precies. Jij weet het hoe dat uh, zit en horen ze zo dadelijk. Maar eerst gaan we Abel voor je draaien. Hij is nog steeds onderweg. Ik doe de de dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in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 Stem niet Wie ik ben is wat je nu ziet Het was een mega hit in het jaar 2000. De Nederlandse Bent Abel, ze zijn uit brede afkomstig en scoorden inderdaad hoog in de hitparades met deze single onderweg. Dus vandaag zijn nog steeds lekker onderweg. Weet je welke onderweg zijn... nog steeds uh, lekker uh, aan het scoren zijn? Nou, Dat zijn de Beatles. Hoe kan dat nou? Ja, ja, ja. ja. Nou ja kijk, het gaat om, dat, uh, om een heel speciaal nummer. En dat heet... Now and Then. Uh, het is een, uh, nou, gewoon een single... zoals dat vroeger natuurlijk heel veel werd uh, gemaakt. En van een hoop singles heb je dan weer... een LP of een album, zoals dat ook wordt genoemd. En dat werd... Uh, afgelopen uh, uh, twee dagen geleden... Uh, 2 november werd die gelanceerd. Um, eens even kijken. Ja, het... ja, heel toevallig ook, hè Rolling Stones en uh, de ja. Beatles nou meteen. Ja, ja, ja. En het, het kwam ook eigenlijk door de documentaire Cat Back uit de 2021 over de laatste dagen van de Beatles. Zo schrijft uh, het dagblad trouw en dat leverde uiteindelijk een nieuw Beatle nummer op. En dat nummer, dat uh, zong al tientallen jaren rond in het hoofd van Paul McCartney. Het zou het laatste nummer van de Beatles moeten zijn geweest. De band waarvan John Lennon en George Harrison al zijn uh, overleden. Het is gelukt, uh, dus uh, twee dagen geleden verscheen uh, now en dan een nummer met een verhaal dat uh, begint in 1978 en blijft haperen in 1995 en krijgt een nieuw impuls in 2021 en in dit jaar. En dit jaar is het dan, of eer gisteren, eigenlijk verschenen. Nou en Dan is in 1978 geschreven door John Lennon. Hij had de muziekindustrie va vaarwel gezegd, maar de muziek niet. Hij speelde thuis altijd muziek en was altijd bezig met demo's. En ik herinner me, zo schrijft de, de zoon van uh, uh, John Lennon, zien dat hij uh, opnames maakte voor op zijn cassette-recorder. En er is een korte documentaire daar ook uh, vanaf, uh, staat geloof ik op YouTube. Uh, hier staan, uh, wordt dat allemaal verteld. Het cassettebandje waarop uh, Lennon zijn demos opnam... verdween na zijn dood in 1980 in het archief van zijn vrouw Yoko Ono. Al vanwege de jaren 90 klopte McCartney bij haar aan... en wilde Ono om toestemming vragen voor een nieuw project... waarin oude nummers op een nieuw uh, compilatiealbum zouden verschijnen. Slim, hè? Slim. Toestemming kreeg McCartney, maar hij kreeg ook meer. Het cassettebandje kreeg hij. Kijk! Ja, ja, ja. Nou, echt ja. oud. Oeh! En daar ging hij dus mee aan de gang. En, um, nou, en even kijken wat. Uh, en uiteindelijk werd dat ook door. Uh, even kijken, door de uh, techniek. Uh, in de jaren negentig. Uh, de machine learning die was er in de jaren negentig niet, maar nu wel. En uh, daar hebben ze het dan mee bewerkt. Ja, dat AI is uh, dat, hè? Dan, uh, ja, ja, precies. Laat ze gewoon uh, Josh Harrison en uh, John Lennon uh, weer uh, meedoen met de Ja, paar. ja, en deze nieuwe technologie die dan is ook gebruikt, dus, uh, zo schrijf, zegt McCartney, is dan ook helemaal in de geest van de Beatles klooien met moderne techniek is waar de Beatles altijd in geïnteresseerd waren. Door die technologie spelen alle Beatles op Now en den samen. Alle ja, want die gitaar van Harrison, die inmiddels dus ook is overleden... is ook te horen, dankzij de eerdere poging in 1995 om het lied op te nemen. Daarom is dit een echte Beatle-opname, Aldus McCartney. En of het nummer goed is? Ja, ach... Uh, uh, wat doet het er eigenlijk toe als je hoort hoe de 40-jarige John Lennon... en de 81-jarige McCarthy samen Now Dane uh, samen zingen... En uh, I miss you. Het um, is een nostalgische waarde van dit lied. En zo immens dat de Beatlefans vol ontroering zullen luisteren. Nou ja, inmiddels zijn de eerste uh, recensies binnen. En die zijn buitengewoon verdeeld. De een die krijgt de tranen van in zijn ogen. En de ander die brandt het helemaal af, zoals Johan Dergsen. Zeker. Nou luister en oordeel zelf. Hier is de nieuwe Beatles. Nou en dan... Ja, de meningen verschillen. En ik uh, zie jou een beetje knikken van ja, ja, is dit het nou? Toch? Ja. Zag ik dat goed? Ja, hè? Nou, het is een, een lekker... Ik vind het eigenlijk wel een bellet. En, uh... Ja, een, enorm bellet, hey, uh, zeg maar. Ja. Nou ja, ik vond hem wel lekker, hoor. De nieuwe single van uh, The Beatles, Now and Then. Ja, daar zit je op een gegeven moment met een uh, plaat in je hoofd, hè? Dat had ik uh, van de week. Ik kwam uh, terug... Uh, uit uh, Turkije. En daar hebben ze deze echt niet gedraaid. Maar Herman Brood die moest en zou ik gaan draaien. Hij kijkt vooruit, ziet niets. Hij denkt niet naar, hij fietst. Al doen zijn benen pijn. Hij moet de snelste zijn. Ze halen nooit meer in. Hij denkt, verdomd, ik win. Nooit meer alleen. Alleen. Ze komt half naakt voorbij De jury op een rij Ze lacht haar tanden bloot Wat zijn haar borsten groot Haar tranen stromen want Ze is mis Nederland Nooit meer alleen Nooit meer alleen Als je wint je vrienden, rij je dik. Echte vrienden, als je wint, nooit meer eenzaam, zolang je wint. Is nooit een feest Als jij niet bent geweest dat was hem inderdaad uh, ja, bekendsteerd van uh, Herman Brood. En als je wint, heb je vrienden. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor uh, darters. Hè? En uh, ja, daar kan je ook nog een hele hoop geld verdienen... als je ja. lekker pijltjes kan gooien. Om dat maar even zo uh, oneerbiedig te zeggen, Benno. En dan pijltjes gooien. Dat nou? zijn nou precies de gespreksonderwerpen van Jaap Koper... met uh, Dylan van Lierop. En Dylan van Lierop uh, nou, dat is een succesvolle uh, darter... En die heeft ook heel veel vrienden. Laten we maar eens luisteren. Dylan van Lierop, hij woont in Zandvoort. Um, de vraag is: ja, want uh, het is niet zomaar. Uh, hij is een darter. Uh, hoe ben jij aan het darten uh, begonnen, Dylan? Nou ja, dat kwam uh, eigenlijk door mijn vader. Ik was, uh, ik was tien jaar geworden en ik kreeg volgens verjaardag een dartboard als cadeau en met er teltjes erbij. En. Uh, ja, toen heb ik met mijn vader even voor een beetje gooien, ik denk van, nou ja, dit is wel, uh, dit is wel leuk. Ja. Ja, toen hebben we me ingeschreven bij een dartbond. Nou ja, uh, sindsdien is het eigenlijk zo opgegroeid. En, uh, en zes jaar later uh, sta ik nu hier. Hmm. Ja, uh, heb je al, wat, wat zijn je resultaten tot dusver? Uh, wat, wat heb je al, al bereikt in, in, uh, in het uh, darten zelf? Ik heb in 2022 heb ik het Dutch Open gewonnen. Dat is het grootste titon ter de wereld. Mm -hmm. Daar mag iedereen aan meedoen um, als je hem inschrijft. En ja, nou, als je dat wint in, uh, in het jaar dat je eigenlijk daaraan net mag meedoen, dan denk ik van dat is wel, uh, dat is wel heel vet. Yeah. Uh, ook in 2022 heb ik uh, meegedaan aan het EK-jeugd in Hongarije. Yeah. Toen was ik, uh, ik was geselecteerd voor het, uh, het Nederlands team. Dus we zijn met z'n allen naar het EK gegaan. En ik heb daar uiteindelijk uh, drie medailles, waaronder één, uh, één brons en twee zilver. Mm -hmm. Ja, dat uh, is voor je eerste EK is, is dat natuurlijk prachtig. Dus ja, ik ben daar vooral heel trots op. En uh, ja, als ik zo terugkijk, is, me, is in 2022 dat is mijn beste jaar geweest. Yeah. Nou gaat dat natuurlijk niet vanzelf, hè, dat darten. Nou zag ik, in een, ja, zag ik een foto voorbij komen dat jij bij een plaatselijke vishandelaar, of beter gezegd de visverkoper, dat je daar even langs bent geweest, dat is Patrick Berg. Hoe belangrijk is hij op dit moment voor jou? Uh, ja natuurlijk is hij belangrijk, ik bedoel hij sponsort uh, ook dit jaar. Hmm? En uh, ja, dat ik dan uh, bedoelt dat hij dan zo enthousiast is daarin met het darword ophangen en al die pijltjes erbij. Denk dan dit is ook echt wel een sponsor die er ook echt best wel veel aandacht aan wilt uh, besteden. Hmm? Dus ik denk van ja, uh, dan is het natuurlijk, uh, een sponsor is helemaal leuk. En maar als je dan ook nog zo, zo uh, paradiek erin bent, denk ik van: uh, ja, dat maakt het natuurlijk echt wel helemaal af. Ja, want waar gaat het over? Want uh, het, het, hoe belangrijk is dat? Dat, dat, uh, dat je daar in ieder geval uh, ondersteund wordt om je sport te kunnen bedrijven. Ja, uh, ik denk als de meeste mensen het misschien wel weten... is natuurlijk dat vrij uh, kostelijk. Ja. Dus ja, uh, en aangezien je natuurlijk ook naar... Uh... Ja, het buitenland veel uh, zijn natuurlijk echt wel sponsors nodig om dat allemaal te kunnen betalen. Ik bedoel, als je nu gaat kijken naar vliegtickets, inschrijving en hotel, ja. dan denk ik van ja, ik moet echt wel serieus aan de bak. En ik heb uh, al een paar sponsors, ik denk van ja, als die het, uh, ik ben heel blij dat die uh, mij daarin willen ondersteunen. Mm -hmm. dan, uh, zonder sponsors, dat gaat er weg niet worden. Nee, oké. Okay. Dus uh, wat anders zou je het allemaal uit eigen zak moeten betalen en dat heb je gewoon niet. Nee, het is uh, als je elke weekend inderdaad, uh, als je gaat kijken, dan is dat niet 1, 2, 3 zomaar even betaald, nee. Nee. Uh, hoe, uh, hoe maak je dat kenbaar als je, dus, uh, als je de sponsors hebt, uh, wat krijgen ze dan uh, van, uh, van jouw kant uh, terug? Ja, uh, ik, laat, uh, ik laat elk jaar het eigen dartshirt maken. Ja. Uh, ik vraag het dan aan de sponsors of zij in pdf-bestand hun logo willen sturen. Dan stuur ik deze logo's door naar de shirtmakers. Die gaan dit dan uh, heel mooi op het shirt graveren. En dan, uh, als ik die sponsor heb, dan maak ik met hun een foto en zit ik dan op Facebook met een mooie, uh, met een mooie uh, bericht erbij. Ja. Yeah. En ja, eigenlijk naar elk toernooi, uh, in elk... Uh, ...bericht werk ik hun eigenlijk om uh, weer te bedanken, uh, omdat het zonder hun kan ik het ook niet doen. Ja. Dus eigenlijk uh, is het zo een beetje in werking met, uh, met sponsors. Ja, ja, ja. Uh, nou ja, dat heb je, daar heb je wel over goed over nagedacht in, de, in dat opzicht. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Uh, loopt het een beetje storm in dat opzicht? Uh, hoe bedoel je? Nou, als het gaat om sponsors uh, die, uh, die uh, jou willen sponsoren. Uh, maar je kan altijd uh, meer gebruiken, meer sponsors. Ja, ik bedoel natuurlijk hoe, uh, zoals ik altijd zeg, hoe meer hoe beter. Ja. Ik bedoel, ik ben er met alles blij dat ik natuurlijk uh, kan krijgen van, uh, ja, ja. van mensen. Ja, ja, ja, ik denk, nou, er komt nog een vraag. Nee, nee, nee, nee, ja, was klaar. Oh, ja, was, was er klaar mee. Ja, en, ja, oké. Okay. Maar we zullen het even netjes afronden. Dylan van Lierop heeft ook een eigen Facebook pagina. En uh, daar kunnen mensen terecht. Er zijn ook een heleboel leuke foto's... Um, uh, en je kan daar natuurlijk vrienden met een woord als je dat zou willen. En dan kan je ook dat t-shirt, dat over zo'n uh, shirt waar in, hij uh, in Dart. En dat is inderdaad behangen met uh, die sponsors. En daar is nog ruimte genoeg voor. Dus meld je aan. Uh, neem precies. Uh. Zeker. Nou, het blijft leuk om uh, ook te kijken. Ik doe dat uh, geregeld. Hè? Ja. Tegenwoordig hebben we ons uh, Darttalent uh, Michael van Gerwen uh, uiteraard. En uh, ja, vroeger was dat uh, Raymond van Barneveld. Nou, die ken je natuurlijk ook nog wel, hè? Ja, die ken ik ja, ook nog wel. Ja, de postbode die uh, in één keer uh, darter is geworden. En uh, niet zomaar, nee. Die heeft de dart hier in Nederland op de kaart gezet. Ja. Nou, en Dylan van Lierop die zal in zijn voetsporen treden als hij als zo doorgaat. Want, Zeker. Uh, deze jongen die gaat hoge, oog, hoge ogen gooien. Zeker, 180, 180 en nog eens 180. What? 180. Ja, ja precies. Zo Leuk is, is dat. Nou wel. Dylan, heel veel uh, succes en we ja. blijven je uiteraard uh, volgen. Het en hier in Zandvoort ook op de kaart gezet... Uh, door onze eigen Dylan van Lierop. Zojuist sprak Jaap Koper, uh, onze collega, met uh, een telefonisch interview. Dus kwaliteit was even ietsje minder, onze excuses daarvoor. Maar uh, we hopen dat het uh, goed te volgen was. Straks gaan we nog naar Duintjesveld. We hebben nog de evenementenagenda. We hebben nog de poppies hè, die vanmorgen opgespeeld zijn uh, op Alberijn. En uh, nog veel meer dingen. Blijf luisteren naar de Sanfoetse radio. Dit is CFM al 33 jaar. En daar zijn we enorm trots op. Met deze single van de BB&Q Band gingen we terug naar de jaren '80. Altijd lekker een beetje, ja, een danceclassic kan je het wel noemen. De single uh, Genie. Dan gaan we gaan weer naar het Duitsersveld, naar Jan van der Leden. Want uh, Jan, de eerste helft van uh, de wedstrijd van vandaag tegen het team uit uh, Beverwijk Dem zit erop. Wat kan je daarover vertellen? Ja, het zit er net op. Het is, het is heel redenachtig geweest. Maar ja, dat is overal zo in zand denk ik... Uh... We zijn, we zijn heel goed begonnen, we, het, we kregen toch een kansjes, die werden helaas gemist. Dat was Jelle Daan die voor de keeper kwam, en die kwam net kort, schot van Night of Christine, dat net voor langs ging. Maar langs de bal pakte David over en die kreeg toch een paar kansjes. En het is gewoon nog 0-0, het, uh, het is een leuke wedstrijd, er wordt sportief gevoetbald, het is lekker voetbal weer. Er is bijna het publiek. En wat is er zitten de tribune. Dus, uh... Oké, okay, ja, dus het uh, kan een beetje alle kanten op gaan uh, zometeen in de tweede helft. Ja, we heel veel... ik, ik vond wel van beide kanten heel veel balverlies. En, uh, heel veel... Door de balverlies veel... kwamen ballen keihard weer terug. En Dan, dan is het gewoon zonde. Ja. Dan worden aanvallen niet Ze komen we weer terug. Die jongens reden zich gewoon helemaal het lazeren. En ik moet ook zeggen, er zit niet echt een uh, idee achter, achter de aanvallen. Het is dus gewoon, ja, hoe, hoe zou je het zeggen? Misschien ook doordat alles of, of dat er zoveel fouten gemaakt worden, zie je gewoon heel veel, uh, zie je eigenlijk niks. Ja, rommelig spel dus. Ja. Rommelig is de helft. Heel goed gezegd, hè. Dus zometeen uh, ja, de tweede helft hopen we op een uh, wat, uh, wat uh, beter spel van uh, beide kanten dan. Dem uh, ja, uit uh, de, de derde klas, hè, zit Sanford er uh, nu ook in. Spelen ze ja. daar al uh, veel langer? of Hoe uh, zit dat? Kan je daar wat over vertellen? Uh, volgens mij is Dem vorig jaar ook gedegradeerd. Net als wij. Uit andere, uh, andere klassen ze erbij speelden. Ze dus, die staan op dit moment iets boven ons. Maar ik wil niet heel veel zeggen. Wij hebben... Uh, uh, vorige week bijvoorbeeld tegen Rijgenborgs gespeeld, die, die nu bovenaan staat. En als je ziet hoe dat Rijgenbos speelde, uh, dan denk je van nou, dat had je moeten winnen. En dat blijkt ook, want Rijgenborgs die heeft punten gehaald tegen degene die nu allemaal onderop staan. Volgens mij is het de demo ook zo geweest, Die ja. niet de, de sterkste tegenstanders gehad. Uh, Oké okay, ja, wij zijn er dus uh, vanaf van die Rijgenborgs, <laughs> zo kan je het zeggen in ieder geval. Ja. En, uh, ja, nou ja, dus uh, we krijgen wel iets uh, betere uh, tegenstanders voor ons dan? Uh. Ja, we moeten, nu, we moeten echt wat punten gaan pakken. En dat moet ook mogelijk zijn hoor. Je ziet de vakantie gehad hebben. Je ziet dat de sloten bijvoorbeeld wordt. Er wordt te snel gespeeld. Er is geen rust bij de jongens in het spel. En in plaats van dat, als ze dat een beetje onder de knie krijgen... zijn er natuurlijk een aantal uh, hele geloutineerde spelers, maar er zijn ook een aantal jongere spelers die er in meedoen. Ja. Oké, okay, nou, zometeen meteen de tweede helft. Niet nog even van de rust, Jan. En zo meteen komen we uiteraard weer bij jou terug. Dankjewel voor dit moment. Ja. Tot zo. Tot zo. En hier is uh, Noah en een uh, lekkere nieuwe plaats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 En deze single is net uit. En wat is die lekker? Hè? Noah Key en Met de uh, Stick Season houdt die plaat uh, in de gaten. Nou, we zijn druk aan het uh, kwalificeren voor de sprintrace uh, van uh, vanavond uh, op uh, Sao Paulo in uh, Brazilië, Benno. En ja. uh, uiteraard blijven we dat volgen. We zitten in het uh, tweede gedeelte. En dat is uh, net begonnen. Dus nog geen tijden op de klok uh, wat dat betreft. Uh, andere bericht, want uh, ja, de evenementen hè, die, uh, moeten we ook niet vergeten. Zeker niet. En uh, deze maand zijn er twee uh, kerkpleinconcerten. Uh, de eerste is op uh, 12 november om 3 uur middags in de protestantse kerk en uh, dan is het geliefde symfonieorkest Haarlem met een jubileumprogramma met het trippelconcert van Beethoven, de tweede symfonie van Brahms enzovoorts enzovoorts en om 26 november ook om drie uur in de Agatha kerk met het heemsteeds Philharmonisch Orkest ja, het komt mooi is dat, al die samenwerkingen, dat komt allemaal ook naar Zandvoort komt, dat is hartstikke leuk en zij spelen een van de top ...stukken uit het klassieke repertoire... ...de 9e Symfonie van de Vork. Uh, eens even kijken. en Bovendien, een van de beste hoboïsten... ...van het Nederland is aangetrokken... ...Pauline Oostenrijk... ...die het concertino voor hobo... ...en orkest van Caliboco zal spelen. Ja. Uh, de Overture Mein Heim van de Vork... ...maakt het technische programma hiermee... Uh, technische, ik zeg technische, maar het is technische programma... Eh, wordt compleet karten zoals gebruikelijk, te verkrijgen aan de zaal. Maar wie zeker wil zijn van een plaatsje... die kan het eh, bestellen via classicconcerts.nl Of je gaat naar, eh, even kijken naar Kaashuis Tromp natuurlijk... De Zuiverhoeve, en daar vind je het allemaal... Ehm, um, even kijken. En Classic Concert doet meer dan alleen concerten organiseren. Ja, ja. Dit jaar hebben ze ook een bijzonder geslaagd programma opgezet. Met de Hannie Schaftschool. In samenwerking met de Nieuw Oeweef kon de leerlingen van de basisschool kennis maken met klassieke muziek. En in de serie workshops zetten zij de eerste stappen... om klassieke instrumenten zoals viool, blokfluit, cello en dwarsfluit... ook daadwerkelijk te bespelen. Nou, dat lijkt me wel gaaf als je een viool een beetje fatsoenlijk aan de praat kan krijgen. Wow. Ja, dat is wel, dat is wel heftig. Nou, uh, en het was dermate succesvol. Dat dat wordt doorgezet in 2024. En andere scholen gaan zich hierbij aansluiten. Uh, wel worden er nog sponsors gezocht om dit allemaal mogelijk te maken. Dus uh, wil je dit allemaal sponsoren en, of heb je andere ideeën? Uh, neem even contact op met Stichting Classic Concerts. Oké, okay, dankjewel Benno. De evenementen. Uh, nou, genoeg uh, te doen uh, in Sanford. vandaag ook uh, poppies uitgedeeld, trouwens. Ja. Door een uh, Canadese organisatie om, uh, ja, zeg maar, onze bevrijders te herdenken uit de Tweede Wereldoorlog. En dan krijgt zo'n uh, klaproos uh, opgespeld... Uh, uh, ja, mooie gebaar en uh, mooi dat ze dat uh, elk jaar uh, toch weer even doen, hè. Zeker. Veel staan uh, bij uh, de bevrijders van de Tweede Wereldoorlog. Uh, nou, het werd vanmorgen uitgedeeld voor de Albertijn en binnen in de Albertijn en uh, ja, heel veel mensen hebben uiteraard ook een poppy laten opspelden. Heel goed uh, dat dat uh, allemaal gebeurt. Shootout nummer 2. Op dit moment gaan we uh, op uh, de baan daar in uh, Brazilië. Gisteren noodweer, en vandaag uh, ziet het er uh, ja, een beetje blauwe lucht. En uh, helemaal uh, droog en uh, goed uit uh, op de baan. Mag ze verstappen op dit moment in de shootout uh, nummer 2 op de eerste plek. Zijn teamgenoot Perez op plek 2 en Leclerc op P3. Gevolgd door uh, Piastri in de McLaren op uh, P4. We blijven het uiteraard in de gaten houden. Vanmorgen kon je ook een stiltewandeling doen trouwens. Oh ja. uh, later werd het uh, weer wat uh, slechter. Dus uh, sommigen komen dan natte uh, hier de studio binnen. Nou, uh, we gaan uh, even speciaal voor haar een uh, lekker plaatje draaien. Vorige keer vroeg ze hem ook aan. Celebration, hier is hij, de single van Cool in the Gang. To celebrate and have a good Ja, dat was uh, Michael Jackson en uh, You Are Not Alone. Lekker plaatjes zo uh, op een regenachtige zaterdag. Want uh, ja, het is wel snit weer, heb uh, jij ja. nou? Ja, we zelden zo slecht weer ja. op zaterdagmiddag. Wat is er of, gebeurd? Het, nou, ja, hebben ja, jullie ja, vorige week iets uh, ja. raars gedaan of ja, zo? Uh? We hebben een uh, regendansje gedaan. Ja, en dat, dat uh, dacht uh, ik al. Samen met anderen uh, lekker in de studio de regendans. Ja, precies, precies. Ja. Zeg, uh, bloemendaal.nieuws.nl, die melden dat het vandaag uh, 50 jaar geleden is. Exact 50 jaar geleden. En toen beleefde Nederland zijn eerste autoloze zondag. En uh, waar was jij op die autoloze zondag? Uh, ja, weet jij nog? Nee, heb nee. jij gespeeld op straat 50 jaar geleden? <lacht> 50 jaar geleden, nee, net niet. niet. Oh, net niet. Nee, okay. was je nog een beetje jong, hè? <lacht> ja, ja, nou, ja. Heel jong. Heel jong, okay. Heel jong zelfs. Okay. Nou, ik kan me de denk, denk ik nog wel herinneren. Even heel wat anders. Um, we hebben het uh, afgelopen jaar regelmatig over het stoomgemaal in een half weg uh, gehad. Uh, en met name omdat het, het, het hun jubileum stoomseizoen is... En dat wordt uh, dit weekend wordt dat uh, afgesloten. Het uh, oudste en grootste nog werkende scheprad wat een woord. Dat is de wat voor jullie Wordfeut. Ja, die dus gaan we gebruiken, hoor. Stomgemaal. Hoor maar, Rad. Uh, Schrijf ja, hem even op. Ja, ja. En uh, dit uh, ter wereld dat staat dus in halfweg en. Uh, dit jaar is uh, precies 100 jaar dat uh, de stoommachine en ketel uh, 100 jaar is. En dit weekend, morgen ook nog, van half 12 tot uh, half 5, is het geopend voor het publiek. Maar morgen draait het gemaal ook s'avonds tussen 6 en 8 uur. Er staat het hele zootje onder stoom. Daarbij is het gebouw van binnen verlicht met olielampen. Wat een, voor een bijzondere en nostalgische sfeer gaat zorgen. Stap daarom komend weekend voor het laatst dit jaar in een tijd toen er nog geen elektriciteit was. En met de geur van smeerolie. Een met kolen gestookte stoomketel die een helse hitte afgeeft. Oh, lekker! En ja, dat is wel lekker bij die ja. En stampende stoommachine die zes gigantische schepraderen aandrijft. En ook voor kinderen is er veel te beleven. En er zijn draaiende stoommodel, eh, stoommachientjes. Een smid die gloedvol vertelt over vuur en ijzer en ze ook de smeedhamer laat hanteren. Foto bingo en een speurtocht naar de gouden steenkool. En bovendien zijn er vrijwilligers die alles over stoom en techniek en de historie van het stoomgemaal weten en graag uitleg geven en vragen beantwoorden. Um, nou, ik zal even de website geven, want uh, ik ga er niet het hele verhaal ophangen wat het allemaal kost. Uh, dus, en, en er is ook een combiticket met het Krukjesmuseum, dat wat natuurlijk ook een, st een stom gemaal is geweest. Uh, het is uh, stoomgemaalhalfweg.nl. Daar kan je alles op terugvinden. En ik zou zeggen, ga lekker kijken. Zeker. Van melon, melon sugar. Uh, die uh, draaiden ze ook bij het zwembad uh, in uh, Turkije. Oh. Alleen dan niet van Harry Styles, maar deze van uh, Luxe Beats. Like I want more berries. And the summer feeling. Don't want a and walk. breathe me in